Herman Vriend met het NOS-journaal. De storing waardoor vanochtend een groot aantal regionale kranten niet kon verschijnen, is verholpen. Dat meldt automatiseringsbedrijf Getronics. Het lukt niet meer om de kranten alsnog af te drukken, maar morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. Bij Getronics is waarschijnlijk een kortsluiting ontstaan in een van de computerservers. Daardoor zijn ook andere servers bij het bedrijf verstoord. Volgens Getronics zijn alleen de kranten van Wegener getroffen door de storing.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 In Roosendaal is een jonge man door geweld om het leven gekomen. Buurbewoners hoorden vanochtend vroeg schoten en waarschuwden de politie. Die vond achter een geparkeerde auto een zwaar gewonde man. Agenten hebben geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat lukte niet. Een 16-jarige jongen die in de buurt was, is aangehouden. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de zaak te maken heeft. De VN zegt dat drie blauwhelmen zijn omgekomen toen Soudaan medisch transport weigerde. De drie Ethiopische VN'ers waren zwaar gewond geraakt door een landmijn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 Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen, 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Delft bij Plaspo 2 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Noodorp 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zee, zom. zom. zom. zom Zandvoort zomerhits. Zie